Met het NOS-journaal. De Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon hebben aan zeker 52 mensen het leven gekost. Ruim 150 mensen raakten gewond, zegt het land. Israël voert vergeldingsaanvallen uit op Hezbollah. sinds de pro-Iraanse militie afgelopen nacht raketten en drones lanceerde richting Israël. Het is onduidelijk hoeveel doden burgers of militanten zijn. Israël beweert dat alleen doelwitten van Hezbollah zijn gebombardeerd. Na raketaanvallen rond de Persische Golf en de straat van Hormuz... ligt de scheepvaart daar grotendeels stil. De oorlog in het Midden-Oosten leidt daarmee ook tot hogere olie- en gasprijzen. Vanochtend sloot het Saoedische staatsoliebedrijf zijn rederij na een aanval. Qatar legde vervolgens de hele productie van vloerbaar gas stil. Italië is begonnen met het evacueren van burgers uit het Midden-Oosten. Ook Duitsland en Tsjechië gaan burgers terughalen... vanuit verschillende vliegvelden in het Midden-Oosten... Nederland gaat dat voorlopig nog niet doen. De situatie is daarvoor nog te gevaarlijk, zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Ja, omdat er op dit moment het luchtruim gesloten is en als je mensen naar huis wil brengen wil je dat wel op een veilige manier doen. Op dit moment zijn die opties er nog niet en we kijken hoe snel we dat voor elkaar kunnen krijgen. Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders er in de regio zijn. Het Nederlands elftal oefent voor het WK voetbal tegen Algerije. De wedstrijd is op 3 juni in de Kuip in Rotterdam.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 En wij zijn een atmosferische black metal band uit Noord-Holland. Super tof dat ons uh, nummer aangedragen is als uh, single van de maand. Nebelsturm is gebouwd op mist, melancholie en puur artistieke overtuiging. In een wereld die steeds luider wordt, fluistert Nebelsturm in stormachtige stilte. Veel plezier met luisteren.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 hoor je een uitgebreid overzicht van releases uit februari... inclusief nieuwe muziek van onder andere Hidden Since the Foundation of the World... Dubai Coke, Anomic, Soulraiser en Narcolepsy. En daarnaast heb ik straks een telefonisch interview met Armand Wijskamp... gitarist en zanger van Ar. VH Project over hun nieuwste album, zijn komst bij de band en de toekomst uiteraard van deze band. En zoals gewend hoor je verspreid door de uitzending verschillende audiofragmenten... en achtergrondverhalen rechtstreeks van de artiesten zelf. En sinds kort trappen we elke maand af met een vaste rubriek, de single van de maand. En deze maand richten we de spotlijst op een nieuwe naam binnen de Nederlandse extreme metal underground, Nibble Storm, Een gloednieuwe black metal band die zich laat inspireren door zowel de rauwe Scandinavische tweede golf... als moderne atmosferische en dissonante invloeden. Hun sound combineert ijzige riffs, intense vocalen en een duistere, meeslepende sfeer. die zowel agressief als hypnotiserend aanvoelt. De band presenteerde op 7 februari hun eerste officiële materiaal. Hun titeloze nummer, ne nummer Nebelstorm. De muziek ademt kilte, melancholie en existentiële duisternis. terwijl de productie bewust rouw blijft om de intensiteit en authenticiteit te behouden. Een nummer dat direct de toon zet voor wat we ongetwijfeld nog veel meer gaan horen van deze band in de toekomst. Nebelstorm laat daarbij direct horen dat ze hun. Een serieuze nieuwe kracht zijn binnen de Nederlandse black metal scene. En uiteraard terecht de single van de maand. En we gaan verder met een bijzondere en mysterieuze band die eindeloos laveert tussen black metal, avant-garde en extreme kunst. Deze band heeft de mooie naam Hidden Since the Foundation of the World en is een van de meest intrigerende en ongrijpbare projecten uit de Nederlandse extreme underground. De band staat bekend om hun conceptuele benadering van muziek waarin black metal wordt gecombineerd met avant-garde structuren, filosofische thema's en experimentele composities. Hun muziek voelt vaak meer als een kunstwerk dan als een traditioneel metal nummer, met complexe opbouw, onverwachte wendingen en een sterke nadruk op sfeer en betekenis. De track die je nu gaat horen, Man of State of Age, laat perfect horen hoe de band balanceert tussen agressie en introspectie, met intense riffs, duistere soundscapes en een diep gelaagde compositie. Je hoort hem nu bij Dutch Fury met aansluitend de titeltrack van het laatste album, Land of the Dark, Damned, sorry, van een project dat waarschijnlijk bij veel luisteraars al bekend is, RVH Project. Daarna hoor je een exclusief telefonisch interview... met de gitarist en vocalist Armand zelf. Tot zo. Zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen op ZFF. Na hidden since the foundation of the world, a, of, a man of stated age, Land of the Damned, titeltrek van het laatste album van het RVH Project. En aan de telefoon heb ik Armand Wijskamp, een muzikant die zich met het project richt op krachtige, atmosferische en melodieuze hardrock, geïnspireerd door de iconische rockklank van de jaren 70 en 80 en versterkt met een gedurfde moderne twist. De band bereikte een belangrijke mijlpaal met de release van hun langverwachte nieuwe album Land of the Dead, Damned, sorry, dat officieel werd gelanceerd op 30 oktober 2025. Het album, opgenomen in de legendarische studio, bevat tien explosieve nummers vol energieke riffs... meeslepende melodieën en emotionele diepgang... waarmee de band hun geluid naar een hoger niveau tilt dan ooit tevoren. Aan de telefoon heb ik dus Armand Wijskamp van het RVH Project. Armand, welkom bij Play It Loud Dutch Fury. Leuk en bedankt dat je me te woord wil staan vanavond... over uh, ja, jouw band, uh, RVH Project. Je bent er onlangs bij uh, gekomen, geloof ik ja dat klopt ik zeg maar ik ben uh, ongeveer ja ik weet het niet helemaal precies maar ik dacht uh, september 2025, mm -hmm. uh, ja toen toen heeft de, hebben de jongens besloten dat ze uh, zeg maar deze dit album ook live wilden gaan promoten yeah. en toen ben ik gevraagd en uh, ja ik, ik bedoel ik ben en, en zanger en gitarist en dat is waar ze naar op zoek waren yeah. dus uh, ja en uh, ja, te gek, super, super druk uh, met de band uh, sinds die tijd. Ja, ik kan me voorstellen. Het is het uh, solo project hè? oorspronkelijk uh, van Rick van Heuzen. Hij is inmiddels dus ja. met jouw toevoeging uh, uitgegroeid tot een volledige band. Uh, uh, wat was het moment waarop jij dacht uh, van... nou, dit is een band waar ik echt onderdeel van uh, wil zijn? Nou, ik, was bij, uh, ik zat bij uh, Orion uh, thuis, zeg maar. Uh, mm -hmm. uh, dat is dan de uh, andere gitarist. Ja. En, uh, en die vroeg me dan uh, of, of ik zin had om... Uh, uh, om, om, om eens te luisteren naar die albums en of ik het dan ook leuk zou vinden om uh, onderdeel te worden van de band. Yeah. Nou, ik had een, uh, in eerste instantie Ed's in the Machine kreeg ik mee, zeg maar. Yeah. Eerste yeah, het eerste album. Ja, ja. Dat, dat vond ik altijd gek klinken. Yeah. Een professionele band, uh, goede muzikanten. Uh, ja, muziek waar ik ook van hou. En ik hou ook echt wel van, uh, van de jaren 70 en 80. Uh, ja, uh, rock en hard rock, zeg maar. Dat is mm -hmm. precies wat de band doet. En Land of the Dance vond ik nog beter. Dus ja, het was heel makkelijk om ja te zeggen. Ja, dat snap ik. En hoe voelde het uh, voor jou toen je officieel werd gevraagd om uh, R.V.H. project? Te aansluiten? Ja, ik vond het sowieso uh, te gek hoor. Ik had, uh, ik, ja, ik, ik heb inmiddels doe ik ook al 40 jaar uh, bench, denk yeah. ik. En uh, ik had zeg maar, eigenlijk sinds corona heb ik eigenlijk alleen, alleen maar wat dingen in de studio gedaan. Mm -hmm. En ik had, uh, uh, had meegedaan aan uh, Golden Earring uh, projecten, Earring en ik in okay. de Ahoy. Yeah. En daar uh, ja, begon bij mij alles weer heel erg te kriebelen. Yeah. Dat ik toch echt heel graag gewoon weer het podium afval. Ja, snap. Uh, ja, en uh, goed, uh, dus, uh, dus, uh, ja, dus ik ben gewoon weer thuis, zo voelt dat. Ja, okay. Dus ik vond, het, ik vond het hartstikke leuk uh, dat, die, uh, dat, uh, vroeg, dat ja. ze me vroegen. Ik ja. had het niet verwacht uh, eigenlijk, nee? want ik, kwam, ik was om een hele andere reden bij Ogil. Maar okay, het dus was wel leuk. Het kwam wel vrijwel onverwacht dan ook? Of? Dat is ja, het was voor mij van slagen onverwacht. Ja, ja oké, okay. ja, dat is helemaal leuk natuurlijk. En kende je Rick van Heuzen ook uh, en de rest van de band al voordat je erbij kwam? Of? Nee, ik ken, uh, ik kende eigenlijk alleen Orion. Uh, Want uh, ja, we hebben ook mijn gemeenschappelijke vriend en wel mm -hmm. eens bij uh, optredens van uh, Metal Badge uh, uh, met de Vortex uh, Tributes geweest. Mm -hmm. En uh, nou ja, goed. En merk ja, je ook wel dat, dat er echt wel een klik al was gewoon uh, als, als mensen onder uh, de, de, ja onder elkaar, zeg maar. Ik mm -hmm. heb toen de, de, de eerste repetitie hebben we toen nog gedaan. En dat dat ik. Ik geloof wel dat ik de nummers kon spelen, maar het, wat, wat ik altijd wel heel belangrijk in de band vind, is dat je het dat je een klik hebt met zijn muzikanten, ja, zeg maar. Nee. Nou, dus ik heb de eerste keer gerepeteerd en dat was gelijk, gewoon gelijk hartstikke gezellig. Ja. En uh, goede klik, muzikaal ook ja. een goede klik. Dus, uh, dus dat klopt allemaal. Ja, mooi. Dat is belangrijk belangrijkste, inderdaad. Ja. Ja. Uh, het nieuwe album, eh, Land of the Damned, uh, die verscheen dus eind vorig jaar uh, in oktober. En, en dat is opgenomen in de Spitsberger studio. Uh, wat kun je ons vertellen over de sound van het album? En, en wat luisteraars daarvan kunnen verwachten? Of wat. Ja, nou ik denk zelf, kijk, uh, ik, ik speel natuurlijk niet op dat album, nee, zeg klik. maar. Uh, uh -huh. Maar goed, dus, dus ik, ik uh, ja. Ik, ik heb daarna geluisterd als een luisteraar. Uh -huh. Ja, ik, vond, ik, ik vind de sound. Uh, ja, ik vind het erg lekker, zeg maar. Um, um, het, het is ehm. Um, uh, ja, alle nummers hebben zo toch een beetje eigen identiteit gekregen. Ja. Uh, je merkt wel, nou, nou we de nummers in de uitzien dat het uh, zo met uh, twee keer toeristen allemaal wel heavier is, zeg ja. maar. Ja. Uh, uh, maar dat is ook lekker, zeg maar. Ik vind het heel fijn. Uh, klinkers met heel veel zorg opgenomen en ja. geproduceerd. Heel kun je goed horen, ja. inderdaad, in de titeltrack ja. die we net draaiden. Erg lekker uh, nummer. Ja, dat ja, vind ik ook. Ik vind dat ook een van, uh, van, van, van, van de hele toffe nummers van het van album. Ja, snap ik. Ja, ik ook. En de band uh, laat zich dus inspireren door klassieke rock hè, uit de jaren 70 en 80, uh, maar met een moderne twist. Uh, welke artiesten of bands hebben jullie uh, daarbij het meest beïnvloed? Of zijn daarbij het meest beïnvloed? Mm, ja, nou, we hebben natuurlijk. Uh, kijk, de, de meeste nummers zijn door Rick um, uh, geschreven, mm -hmm. zeg maar. En, um, ja, Rick heeft. Uh, Zeg maar, die houdt van. Uh, die heeft een hele brede smaak ook. Dat geldt uh -huh. eigenlijk voor ons allemaal. dus Rickers, uh, net als uh, Orion en ik ook. Uh, ja, gewoon een echte, echte haatrocker uh, Fan van YNT. Van, uh, echt van de jaren 70 en 80 rocken, Ook anime, yeah. dus, avantage, al de medes, al dat soort dingen. Yeah. Maar tegelijkertijd ook. Dus de... de ja, wat, wat, wat meer experim experimentele dingen uit, mm. uh, uit de jaren zeventig, zeg maar. Okay. Ja, dus ook, ook wel wat fusion en uh, uh, ja, dus, dus, maar goed, in de jaren zeventig denk ik sowieso dat er, de, ja, er waren gewoon wat minder rockjes, hè, de bands ja. die, die, die, die, die toen opstraden, mm -hmm. ja, die maakten gewoon uh, dikke rock, ja. uh, soms met een knipbogen naar uh, andere muziekstijl zo ja. En uh, dat doen wij ook wel volgens mij. Oh, lekker uh, old school stijl, zeg maar. Ja, ja, het is in ieder geval oldschool, dat ja. is zeker. Ja. Ja. En wat denk jij dat het geheim is hè? waardoor die combinatie zo werkt? Zo goed werkt? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij, kijk, ik, ik, ik heb niet het idee dat er echt aan een formule wordt gesleuteld of zo. Hè. Dus, nee. Kijk, er worden gewoon nummers geschreven ja, door mensen die van die muziek houden, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ja, kijk, het is natuurlijk in eerste instantie. Het eerste album was echt een meer uh, een, een, een solo-project, zeg maar. Ja. En Rick alles uh, geschreven en geproduceerd. Dan was het al. Ook heel, bijna alles wel door Rick geschreven, maar wel de composities ook wel samen gedaan. Ja. En we zijn nu bezig met het derde album. Oké. Okay. Uh, en uh, ja, met het schrijven van de nummers voor het de derde album. En uh, <laughs> ja, dat, dat wordt toch ook weer wel weer een beetje anders, zeg maar. Ja? Oké, okay. kun je daar wat over vertellen? Of uh, blijft dat nog even? Um, ja, uh, ik denk zelf... Maar goed, dat, hè, dat is een gevoel dat ik heb. Hè. Nee. We, we, kijk, en, en we zijn pas een paar nummers onderweg eigenlijk. Uh, dus het, het is wel echt uh, het uh, RVH project... Ik, heb wel, ik denk wel dat de nummers wat heavier zullen gaan worden. Oké, okay. ik ben benieuwd. En uh, waar staat ja. RVH project eigenlijk voor, weet je dat... Ja, dat is dat van Ruk van Heuzen. Oh, van natuurlijk, Rick. ja, dat is de afkorting. Van ja. ja, nee, inderdaad. Ja. Nog. Ja, yes. ja, het is echt begonnen als een solo-project. Al en nou heb je twee albums met die naam, dus dat verandert ook niet. Meer. Nee, dat maar is, is ook helemaal prima dus, nee, dat is een, uh... Leuke naam, inderdaad. Ja, ja, zoals je zei, ja, sinds de release is de line-up dus uitgebreid. Onder andere met jou, drummer Tom Verstegen en zangeres Mary Jane. Wat betekent die uh, nieuwe bezetting voor uh, de toekomst van de RBH Project? Uh, nou ja, goed. Uh, kijk, wat wij nou doen is natuurlijk de nummers. Uh, hey, kijk, uh, wat het verschil is, denk ik, met, uh, hoe de, uh, met de vorige twee albums. Uh, die vorige twee albums zijn de nummers gewoon voor geschreven, zeg maar. Uh -huh. En die zijn uh, uh, ja, met heel weinig repetitie eigenlijk uh, de studio mee ingenomen. Ja. Kijk, en en nou gaan we natuurlijk de nieuwe nummers die gaan wij uitgebreid uh, repeteren en dan gaan we mee optreden en zo. Ja. Dus ik denk dat wij op een hele andere manier met die nummers in studio in zullen gaan. Ja. En uh, ja, kijk, uh, iedereen uh, draagt zijn steentje bij. Het is, uh, het is ook echt uh, qua mensen. Ik vind het zelf echt een hele, hele toffe band. Allemaal mm -hmm. mensen die er hard voor, uh, ja, voor nee. willen werken, ook ja. echt hun huiswerk doen. Ja. Gewoon uh, ja, er zit, er, zit, er, zit, er zit denk ik in heel veel opzichten wel anders. Uh, maar ja, ik denk qua muziekstijl is het, zal het niet gruwelijk gaan afwijken. Nee. ja, Ik denk alleen dat het wat, nog wat meer gitaar georiënteerd zal zijn, denk nee. ik. Oké, okay. nou, wij gaan uiteraard jullie in de gaten houden. En uh, nou, we zijn natuurlijk ook benieuwd. Uh, ja, je had het al over optredens en zo. Zijn er al optredens gepland? Uh, en... Ja, ja, ik, we zijn daar heel druk mee. We ons um, uh, optreden wat nou als eerste staat is, uh, zeg maar, tijdens de afterparty van uh, Into the Grave in Leeuwarden. Ja? Dus dat is eigenlijk een hele leuke, zeg ja. maar, voor ons. Ja. En, uh, en, en ja, goed, we hebben nog een paar um, optreden in het uh, oosten van Gelderland staan. Okay. Uh, maar we zijn met heel veel dingen nog bezig, hè. Dus ik hoop dat, uh, dat we de lijsten uh, de komende periode flink kunnen uitbreiden met optredens. Ook. Ja, maar waar zijn jullie zelf gevestigd trouwens? Um, nou zeg maar, ik denk dat, uh, even kijken, Tom en, uh, en Rick, die, uh, die, die komen echt uit, uh, of ja, Rick komt niet uit uh, Friesland, die komt eigenlijk uit Amsterdam, maar die woont al dikke twintig oh. jaar, zeg maar. Oké. Okay. Huh? Uh, Tom die komt wel echt uit Friesland, huh? en uh, ja, uh, en, en, en, maar, maar to, vier van de mensen wonen nou eigenlijk in, in Groningen, okay. zeg maar. Ja, dat een beetje ja. het noorden van het land, kunnen we wel zeggen. Ja, oh, dat sowieso. Het is gewoon uh, Groningen en Friesland. Ja. Oké, okay, okay. ja, terug uh, naar even uh, jullie live uh, gebeuren. Um, wat kunnen de mensen verwachten als ze RVA's project live uh, gaan zien? Ja, een hele dikke potrokkenrol. Ja, oh, ja? <laughs> dat sowieso. Ja, het voelt ontzettend goed. Ook in de oeverruimte we hebben we echt uh, een hele fijne klik met elkaar. En, ja. Uh, ja, ja, dus ik... Uh, ik heb er ook echt ontzettend veel zin in zeg, okay. om, uh, ja. om het podium mee op te nemen. Ik denk dat het heel vet gaat worden. Het is ook de eerste keer dat je met de band dus op het podium gaat staan, begrijp ik. Ja, deze band heeft nog nooit live opgetreden. Oké, dus, okay. Ja. Okay, dus uh, helemaal unicum. Nice. En tot slot, waar kunnen de luisteraars R&J's Project het beste volgen voor, de nieuws, uh, voor nieuws en aankomende shows? Ja, op de social media in ieder geval. Mm -hmm. uh, kijk, onze, onze website is uh, Oké. Okay. Um, uh, dus ik denk dat uh, daar staan alle links zijn, maar als je gewoon gaat, zo gaat zoeken op rvhproject op, uh, op Instagram of Facebook, dan vind je het ook allemaal wel. All right. Of uh, Spotify en, uh, en alle All andere weekend, streaming channels staan er ook allemaal op. Yes, alright. Nou, doen mensen. Mochten uh, de muziek jullie aanspreken, uh, lekker luisteren en zoek ze op. Armand, onwijs bedankt uh, voor je tijd. En uh, ik wens je natuurlijk heel veel succes met alles wat er uh, gaat komen voor uh, het project en uh, live shows En wie weet, uh, ja, tot uh, bij een van de optredens. Ja, zou het gek zijn, Marcel. Dank je wel ja. uh, in ieder geval. Ja, graag gedaan. Uh, onwijs bedankt ook voor je tijd vanavond. En uh, nou, luister lekker verder vanavond. En, uh, tot snel. All hey, Fijne avond. Doei. Ho hoi. Jij ja, okay. Dank je wel. Doeg. En dat was Armand Wijskamp van het RVH Project. Altijd interessant om te horen hoe zo'n project tot stand komt... en hoeveel werk en visie daarachter zit. We gaan door met een band die een totaal andere kant... van de Nederlandse metal scene laat horen. Ik heb het over deels Groningse en Drentse Dubai Coke. Een band die zich moeilijk in één hokje laat plaatsen. Hun sound combineert elementen van punk, metal, hardrock en grunge... tot een intense en vaak beklemmende luisterervaring. Hun muziek is rauw confronterend en emotioneel geladen... met een sterke focus op sfeer en impact. Het onlangs op tien februari uitgebracht nieuwe nummer. Kraai en bloed is daar een perfect voorbeeld van. Het nummer schetst een rauw beeld van de stad Groningen in de Schemering, met thema's als eenzaamheid en drugs in de nacht, en wordt persoonlijk ingeleid door Benjamin. Heel veel dank voor je input, man. Yo, Mr. Red hier, van bij Kook. Wij presenteren graag voor de radio onze allernieuwste single, Kraai en bloed.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 Correctie op het uh, nummer uh, kraaienbloed van uh, Dubai. Ook natuurlijk was niet ingeleid door. Uh... Benjamin, maar Mr. Red alias, mijn naamgenoot Marcel dus. We sloten dit tweede blokje af met thrash en death metal formatie Anomic. Een relatief nieuwe naam binnen de Nederlandse extreme metal scene... maar wel een band die snel indruk maakt met hun moderne en agressieve sound. Hun muziek combineert thrash metal met death metal invloeden... en met een sterke nadruk op groove en intensiteit. De zojuist gedraaide tweede single Oath To Them... van het onlangs aangekondigde debuut Full Length The Spiders Code... bevat een gastbijdrage van Tom Landkroon... Van Sayas. En laat horen dat deze band klaar is om een stevige positie te veroveren binnen de scene. En voor we alweer toe zijn aan het laatste blokje gloednieuwe februari-releases uit eigen land, laat ik jullie eerst even het laatste nieuws horen van de afgelopen week, middels het metalnieuws. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? En dat horen jullie zo van mij.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 De Amerikaanse hardcore band Terror brengt op vrijdag 24 april via het platenlabel Flatspot Records het tiende reguliere studioalbum uit getiteld Still Suffer. Bijgaand vind je de, de albumhoes, vind je dus online en de tracklist die zijn ook al bekendgemaakt. En met uh, vermelding van de diverse gastmuzikanten natuurlijk. Voor het krachtige titelnummer heeft Terror alvast de bijgesloten, dus uh, de videoclip gemaakt die uh, online al te zien is dus op YouTube. Sepultura is momenteel bezig aan de afscheidstournee onder de noemer Celebrating Live. ...Live Through Death. de Braziliaanse band al ruim anderhalf jaar de wereld rond. Maar het einde komt in zicht. De allerlaatste show zal op 26 oktober in Sao Paulo zijn. De band stopt er echter niet zonder nog wat nieuwe songs achter te laten. Op 24 april zal namelijk de EP The Cloud of the Unknowing uitkomen... ...waarvan de track The Place al te beluisteren is. Deze zomer kun je Sepultura nog een paar keer live zien. De laatste Europese tournee begint namelijk op 6 juni... ...op het South of Heaven Festival in Maastricht. Twee weken later staan de mannen... ook nog eens op Graspop en in augustus op Wakken Open Air. En dat waren de metalnieuwsjes weer voor deze week. Het was niet zoveel nieuws. De komende twee weken is er in verband met diverse bandinterviews... geen metalnieuws of concertagenda te horen... maar pas weer aan het eind van deze maand... tijdens een nieuwe Play It Loud Underground met Ben van Rode. Ga door naar het afsluitende blokje van dit eerste uur... te beginnen met de vijfkoppige Nederlandse-Engelse metalband Soul Razor... die zware, maar melodieuze muziek maakt. Deze gitaargedreven band combineert krachtige riffs en meeslepende ritmes met epische orkestrale arrangementen... en moderne pop-elementen... wat hun nummers diepte en sfeer geeft. Soul Racer, opgericht door muzikanten uit Nederland en Engeland... combineert rauwe metal-energie met een filmische sfeer. Hun geluid onderscheidt zich door de kenmerkende... doorleefde stem van hun zanger... en zijn eerlijke persoonlijke teksten. Met hun nieuwste single, When Lightning Strikes... laten ze horen dat ze nog altijd hongerig en energiek zijn. En ik heb de band tevens bereid gevonden... wat op te nemen over hun nieuwste single. En tot slot hoor je de nieuwe single Carnational Force... ...uit Den Haag komende power trio Narcolepsy. Die pure compromisloze death metal brengt met invloeden... ...uit zowel old school trash als moderne extreme metal. Hun sound is agressief, direct en ontworpen om maximale impact te maken. Ook zij hebben een opname aangeleverd voor hun single... ...waarvoor ontzettend veel dank. In het volgende uur hoor je meer nieuwe tracks uitgebracht in februari... ...maar ook een uitgebreide metal battle special... ...met aandacht voor de winnaars van verschillende provinciale voorrondes ...en natuurlijk hun muziek. Dit is Play It Loud, Dutch Fury... Hey, you beautiful bastard. I'm Chris17. I know, who the fuck is this guy? But listen, I've got a band called Soul Razor, and we've just released our third single, When Lightning Strikes. If you're a musician and you've always persevered and tried to make something of yourself and your career, but shit's always got in the way, well, my friend, this song's dedicated to you. Yeah? Keep going, keep trying, never give up. Even when the lightning strikes, we won't surrender. So all you legends out there listening to Dutch Fury right now, this is when the lightning strikes. Enjoy, guys. all the pain. De muziek elders nooit gedraaid. Play it loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Standford. Hoi, ik ben Mees. Ik ben een bassist en vocalist. Ik ben Roan, de drummer. Ik ben Oscar, gitarist en vocalist. En samen zijn wij Narcolepsy. een beginnende metalband uit Den Haag. We halen onze inspiratie vooral uit uh, death en thrash metal bands. Dit is onze eerste single genaamd Commercial Force. Houd vooral een oogje op onze socials voor onze opkomende EP. En we hopen dat jullie van deze track genieten. Marcolepsie dus, Carnatial Force. Bedankt heren voor jullie input. Blijf luisteren naar het nieuws. Eh, verschrikkelijke nieuws van 10 uur. Ben ik er weer. Met nieuwe muziek van onder andere Between Cities. A part of the problem. Sense of urgency. Grave decay. Obnoxious. Demacron En dystopia. En natuurlijk de Metal Battle Special. Tot slot. Blijf luisteren. Bedankt. Zover. Tot zo. Dit is ZFM.